Twee uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De dader van de Noorse aanslagen, Anders Breivik... is met nieuwe details gekomen over de schietpartij op het eiland Uteja. De Noorse politie wil nog niet zeggen wat hij precies heeft gezegd... maar het zouden bruikbare details voor de rechtszaak zijn. Breivik werd gisteren bijna acht uur onder zware politiebewaking... aan een touw over Uteja geleid. Dat was volgens de politie een zinvolle reconstructie... omdat Breivik zich nieuwe dingen wist te herinneren. Hij zou op het eiland geen enkele spijt hebben getoond... Tijdens de reconstructie was het vliegverkeer boven Uteja verboden... en ook boten mochten niet in de buurt komen. Op het eilandje schoot Anders Breivik zo'n drie weken geleden 69 mensen dood. De politie van Rotterdam heeft een vrouw van 30 bevrijd... die een week lang tegen haar wil was vastgehouden door haar ex-partner. Familieleden van de vrouw riepen gisteren de hulp in van de politie... nadat de vrouw had gemeld dat ze was ontvoerd door haar ex van 39. Ze kon niet vertellen waar ze was... alleen dat ze op een boot zat en zicht had op het stadion De Kuip. Na een zoektocht vond de politie de vrouw op een plezierjacht... van de werkgever van de ontvoerder. Hij had haar daar naartoe gebracht zonder dat de werkgever dat wist. De ex-partner van de vrouw is opgepakt. De Drense politie gaat ervan uit dat de explosie vanochtend in een flat in Emmen het gevolg is van brandstichting. De ontploffing was in een berging op de begaande grond. Door de klap werd een deel van de voorgevel van het gebouw aan de Tammingenkamp weggeblazen. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek in de berging. Vier appartementen werden ontruimd, maar inmiddels is vastgesteld dat de woningen veilig zijn. De gezinnen kunnen op korte termijn terug naar huis in Emmen. Met weer, zon, wolken en een enkele bui. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vanuit het westen steeds meer zon en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Op de A12 van de Duitse grens richting Utrecht... tussen knopend Velperbroek en knopend Grijsoord... staat 4 kilometer file door olie op het wegdek. De rechterrijstrook is er dicht. De linkerrijstrook is dicht op de A67 Venlo richting Eindhoven... tussen Afrit Zomeren en Geldrop, 3 kilometer file... En de N200 Haarlem richting Zandvoort en de N201 Hoorn richting Zandvoort. Die staan allebei 5 kilometer lang vast. En dat komt allemaal door bezoekers aan het circuit van Zandvoort. Goedendag, hier is Kees met de minder fileberichten. Zit u op de autoroute Soleil? Zitten wij op de autoroute Rotterdam?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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn, met Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag, we zijn er met Sport op Radio 1 tot 6 uur. en We gaan naar Frank Hulaard, want bij Heracles nakt, die wedstrijd om half 1. Begonnen gebeurt van alles. Nou ja, Eindelijk gebeurt er van alles, zou ik bijna willen zeggen. Het is 2-1 geworden voor Heracles Vrije Trap. En Everton is de man die je maakt. Hij gaat dus weer goals maken. Zijn tweede al van dit seizoen. En het zat er een beetje aan te komen. Maar het is een, een middagje. Lukt niet tegen Carnit. 1-1 is dan ook een logische tussenstand. Met nog een kwartiertje te spelen. Eigenlijk verdient de wedstrijd geen winnaar. Maar als er dan toch eentje moet winnen. Dan toch degene die het in ieder geval nog probeert. En dat is op dit moment Herakles. En dus ja, toch wel een verdiende voorsprong. Ook al is het verre Verre van goed. De goal van Everton zorgt voor een 2 1 tussenstand in Almelo. Het is een van de vier wedstrijden in speelronde 2 van de Eredivisie. Twee beginnen nog straks om half drie. FC Utrecht tegen de Graafschap en Ajax tegen Heerenveen. En om half vijf hebben we ook nog FC Groningen tegen ADO Den Haag. Verder ook wielrennen. De zesde en laatste etappe in de Eneco Tour. De tiende MotoGP. Die vindt plaats in Brno in Tsjechië. En we zijn ook bij het Hongbal Neptunus tegen Pioniers. De derde wedstrijd in de strijd om het Nederlands kampioenschap. En Bye. <laughs> Is someone's death in another place? Another, another, mm -hmm. another, another. Every health is out it's hunger and strike to another child. Another, another, another child. But the stars do shine, and promise and salvation is near this time. Jacksons en Kenjoe Fiedert uit 1981, Richard Schaal en Reiner Nummerdor... zijn er niet in geslaagd de finale te bereiken van het EK Beachvolleybal... in het Noorse Christian Sand. Het Nederlandse duo verloor in de halve eindstrijd... van de Duitsers Ertman en Marty Siek in twee sets. 21-16, 21-17. En Ertman en Marty Siek moeten het nu in de eindstrijd opnemen... tegen de twee andere Duitsers, Brink en Rekkerman. De finale wordt later vanmiddag gespeeld daar in Noorwegen. We gaan weer eens terug naar Almelo, naar het Polmanstadion... waar Herakles dus op voorsprong is gekomen tegen NAC Frank Wilaert. 81 minuten gevoetbald. Twee vrije trappen en een penalty. En daar tussendoor wat, ja, ik zou het wat neerbuigend... grommel in de marge willen noemen. Want Heracles en NAC maken er voetballend een beetje een potje van. Hoewel het sinds de 1-1 het wel aardiger is geworden om naar te kijken. En dat is het dus. 2-1 op dit moment, Heracles tegen NAC. Dan gaan we meteen even naar de AWB, Want er is een melding van een spookrijder. Ja, rijdt u op de A1 van Hengelo naar Amsterdam. Daar komt u tussen... Er komt u bij reizen een spookrijder tegen. Het is een brommobiel die rijdt op de vluchtstrook. Uh, probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de, rijdt u op de A1 van Hengelo naar Amsterdam. Dan komt u dus bij reizen een spookrijder tegemoet. Dank je wel. We gaan meteen weer terug naar Frank Willaard. Daar waar Everton de aanval zoekt, de maker van de 2-1 voor uh, Herakles. Dat in ieder geval nog probeert aan te vallen. Alleen het lukt nog niet zo heel erg. Overtoom zit niet lekker in de wedstrijd. Uh, Feinovic speelde vlak voor zijn eigen verdediging. Is inmiddels overigens ook uh, gewisseld. Was daar uh, veel te weinig dominant voor Herakles om echt lekker aan voetballen toe te kunnen komen. En de voetballende onmacht bij Nak is uh, veelzeggend. Amoa struikelt. Krijgt nu een vrije trap mee van scheidsrechter Sanders, denk ik. Maar ja, hij gaat inderdaad de vrije trap aan een nak geven. Hij maakte niet echt een duidelijke beweging welke kant op. Maar Amoa werd pootje gehaakt. Terwijl die gewoon eigenlijk tussen twee verdedigers door kon lopen. Hij werd gewoon pootje gehaakt. Dat zou dus een gele kaart moeten opleveren. Maar Sanders houdt deze keer de kaart op zak. Die voor Duarte had moeten zijn. Die Amoa pootje haakte. Maar die bal ligt wel op een interessante plek. Een Beetje links van het midden. Voor de goal van... Pasveer Die zijn muur die uit vier mannen bestaat. Uh, probeert goed neer te zetten. En Sanders doet dat op zijn beurt. De scheidsrechter ook. Maar die probeert hem dan op de juiste afstand weg te zetten. Achter de bal. Amoa. Buis. Dat zijn de mannen die het allebei kunnen doen. Buis zou ik zeggen laat maar gebeuren. Die schiet de bal nu in de muur. En de herkansing dan nog een keer. Gaat uh, die bal uiteindelijk hoog over. Maar dat gebeurt vanuit buitenspelpositie. En dus is de mogelijkheid. Je zou kunnen zeggen, de uitgelezen mogelijkheid voor Nak om iets te kunnen doen aan die 2-1-achterstand. Uh, nu weg. Want uit spelervattingen moet het op dit moment gebeuren uit, uh, in deze wedstrijd. Dat is er tot nu toe in ieder geval zeer zeker het geval geweest. De vrije trap voor Jeracles, dat was waar we gebleven waren na dat uh, buitenspelmomentje. Voor Nak, de lange bal naar voren in de richting van Armenteros Die wordt vastgehouden door Jansen, maar het spel mag door. Uiteindelijk gaat die bal over de zijlijn, mag Nak gaan gooien. En is het Armenteros die de bal dan vervolgens vastpakt en weer weggooit. En zo is het. Dat is een vervelend momentje. En eigenlijk is die wedstrijd ook vervelend om naar te kijken. Gewoon omdat er niet goed gevoetbald wordt. Maar het staat wel 2-1 voor Herakles tegen Nak. We gaan eens even wielrennen. De zesde en laatste etappe in de Eneco-tour. Sebastian Timmerman, wat kan er allemaal nog gebeuren met betrekking tot het klassement? Nog een heleboel, want er zijn bonificatiesconden in deze in Tour, in deze laatste etappe. En de twaalf seconden die edvald boers Hagen, de Noor voor heeft op Philippe Gilbert de Belg. Dat is maar een kleine marge als je weet dat er onderweg tot drie keer toe 3, 2 en 1 seconden te verdienen zijn bij tussensprints. En aan het einde, hier in Sittard waar wij zitten en waar het droog is maar wel zwaar bewolkt is, 10, 6 en 4 seconden te wachten liggen voor de eerste drie rijders die binnenkomen. Dan weet je genoeg, dan weet je dat het eigenlijk wat betreft het algemeen klassement nog alle kanten op kan. En dat ook de nummer 3 en 4 in het klassement David Miller en Taylor Finney, die op 18 en 25 seconden staan, ook nog best wel kansrijk zijn in deze laatste etappe een soort mini Amsterdam Gold Race, Waar we 12 koplopers hebben op dit moment. Van wie Nick Nuyens de best geclasseerd is. 1 minuut en 37 seconden staat hij op Edvard boas Hagen, Maar de voorsprong loopt hem verder en verder terug. Is nog minder, nog maar zelfs dan een minuut krijgen we nu door op het peloton. En dat geeft wel aan dat deze laatste etappe, die mini Amsterdam Gold Race, Tot nu toe een vrij hectische etappe is. Veel beklimmingen die we kennen uit die Amsterdam Gold Race, Bijvoorbeeld de Gulpenberg, waar we nu zo'n beetje in de buurt zijn. Betekent dat we zo'n 100 kilometer hebben afgelegd. De De IJzerbosweg, de Kouberg. Maar daarna komt er een zone terug richting Sittard, waar dan nog een lokale omloop gereden moet worden. Waar het allemaal iets meer beter te doen is en iets vlakker is. En dat zorgt ervoor dat deze etappe niet altijd het spektakel levert waar je op hoopt. Twee jaar terug was het een hele leuke etappe, omdat de Rabobankrenners vroeg in de aanval gingen. Vorig seizoen toeviel de etappe tegen. Toen reed er een groep weg en daar kwam ook uiteindelijk de winnaar uit. Maar nu is het de laatste etappe, dus verwachten we wel spektakel. Omdat dus de toprenners in dat algemeen klassement zo dicht bij elkaar staan. En omdat de ploeg misschien ook wel wat heeft goed te maken. 12 man dus nog vooruit met die Nick Nijens als best geclasseerde. Fletcher zit erbij, Stiebar zit erbij, die zitten ook, staan ook binnen twee minuten van de leider. Maar uh, geen Nederlanders mee, wel twee renners uit de Nederlandse ploeg. Frederik Veugelen en Mitchell Dokker van Vakant en Skil Shimano. Maximale voorsprong was drie minuten, nu nog maar 35 seconden. Dus dat loopt sneller en sneller terug. Kan wel eens de voorbode zijn van een leuke etappe. Spannend is het ook in de MotoGP. Tiende wedstrijd in de strijd om het kampioenschap is vandaag in Brno in Tsjechië. Hans van Lozenhoort. Ja, en daar heeft Gorge uh, Lorenzo heeft het heel erg moeilijk. Hij rijdt op dit moment op de derde plaats in de wedstrijd. En voor hem rijden Keesje Stoner en Andrea Dovizioso. Daarvoor zat. Eerst nog Dani Pedroza, die van pole position was gestart op de eerste plaats. Maar Pedrosa ging al in de tweede ronde van de wedstrijd onderuit. Zonder zich daarbij overigens te presseren. Bijna een val nu op dit moment van Dovizioso. Die kan de motor maar net onder controle houden. De man die rijdt op de tweede plaats. En die natuurlijk alle zeilen bij moet zetten om Lorenzo voor te blijven. Vlak achter Lorenzo dreigt overigens Marco Simoncelli met een aanval. Simoncelli zit vlak achter de Yamaha rijder. Die zich als enige Yamaha man er in de kopgroepen vindt. Drie Honda om hem heen. Het is spannend, hoewel Stoner op dit moment toch een voorsprong heeft van iets meer dan één seconde. De man die aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap en vandaag natuurlijk ook hele goede zaken kan doen. Vijfde ligt Ben Spies en zesde Valentino Rossi. Die had zich ook als zesde gekwalificeerd voor deze wedstrijd. En dat was tot nu toe zijn beste kwalificatie dit seizoen op de zevende positie. Alvaro Bautista als enige Suzuki-rijder. Uh, aanvankelijk had ook John Hopkins mee moeten doen aan deze wedstrijd. Maar hij kwam tijdens de training ten val en uh, brak daarbij... Een Hopkins die meedoet ook voor de strijd voor het Engelskampioenschap. En eigenlijk langs die weg wil proberen om weer terug te komen in de Grand Prix. Zeker voor het seizoen 2012. Er zijn nog 15 ronden, 15 lange zware ronden te rijden op het circuit van Brno. Waar het 27 graden is en waar heel veel wordt gevergd van zowel de rijders... maar zeker ook van de banden van de motoren. Om één uur zijn in Rotterdam de honkballers van Neptunus en Pioniers... begonnen aan hun derde onderlinge wedstrijd. Hoe zit het ook weer Andy? die soort anderhalve competitie een anderhalve competitie, dus drie keer tegen elkaar. Want het gaat om vier ploegen in deze competitie. Kinheim uit Haarlem, het uh, Amsterdamse LND. Door Neptunus uit uh, Rotterdam. En uh, de tegenstander van vanmiddag, Vase Pioniers. Uh, belangrijke derde wedstrijd voor beide ploegen. Uh, om half twee begonnen overigens, omdat het veld speelklaar moest worden gemaakt. Het uh, had enorm Het lag helemaal onder water. Maar met Verenigde kracht, uitstekend werk, kan er toch gehongbald worden. In deze wedstrijd die gevorderd is tot de eerste helft van de derde inning... ...fase pioniers aan slag. En hebben zojuist kunnen scoren... ...de Hoofddorpers via Muzo En nu komt het tweede punt waarschijnlijk over de thuis. Dat wel zeker als Duursma... ...Michael Duursma op de hongslag kan scoren... ...van Groomissen en het tweede punt... ...voor de Hoofddorpers in de boeken kan zetten. Eerste wedstrijd donderdag 8-1 voor Neptunus. De tweede gisteren 4-2 voor Hoofddorp. En nu dus 2-0 in de eerste helft van de derde inning... ...voor uh, het team van uh, Robert Klaver... ...de trainer van... En een coach van Vaassen Pioniers. Twee man uit, het eerste en tweede honk bezet. En zo leidt Hoofddorp dus met 2-0 tegen de mannen van Neptunus. De Eredivisie. De goal. Alle wedstrijden van gisteravond. Vier waren er terug in de tweede speelronde van de Eredivisie. We beginnen met Twente tegen AZ. Het werd 2-0 bij de rust het 1-0 door een doelpunt van Mark Janko. De 2-0 werd gemaakt op fraaie wijze door Brian Ruiz. De eerste thuiswedstrijd van Twente was er een met een verhaal. Het verhaal van de ingestorte tribune in de Golsvesten. Vooraf werd er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de twee dodelijke slachtoffers die bij dat ongeluk vielen. Danko gaf na zijn openingstreffer een kus op zijn rouwband en wees naar boven. Trainer Koadriaans over dat gebaar. Ja, kijk, Mike is natuurlijk een hele gevoelige, intelligente, goede jongen. Heel sociaal ook. En uh, ja, het is een prachtig gebaar dat hij dat opdraagt aan de mensen die hier overleden zijn.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 om eigenlijk in conditie te komen, omdat hij later binnen is gekomen... en ook geblesseerd geweest is, weer eigenlijk in de voorbereiding. Dus ik ben blij dat ik hiervoor gekozen heb. Want hij heeft natuurlijk wel de wedstrijd beslist toen 2-0 was. Toen had Arzette het eigenlijk een beetje opgegeven, ook mentaal. Het blijft de vraag of Ruiz nog lang in Enschede speelt... ook al is de interesse van Tottenham Hotspur nog niet concreet geworden. Ja, yeah, when I went to Costa Rica just say only if there is something new something concrete just call me if there is nothing then it's okay I will just wait and as I said I'm not really stressed about that if something comes it will it will be okay if it's not if not then I'm really good in Twente I'm very happy here and I would like to stay also. Ruiz, die zich niet al te druk maakt over zijn nabije toekomst als er geen concreet bod komt uit Londen blijft hij net zo liever voor Twente spelen.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 Dat is een groot compliment waard. En ook Nick Viergever, en nu voor de tweede weg achtereen Een hele goede wedstrijd. en ja, Ik vind eigenlijk dat niemand uh, slecht gespeeld heeft. en uh, Daar kun je absoluut verder mee. En de Etienne waar Gertjan jan van Beek het over had is. debutant Etienne Rijnen. De kans is groot dat binnenkort er nog een uh, speler zijn debuut gaat maken voor AZ. Roy Berens van Heerenveen staat op het punt de overstap naar Alkmaar te maken. Er uh, is op HNA gevuld. Dus ja, het lijkt mij raar als het nu nog zou... Uh,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 Nou ja, dan zijn er drie partijen die er met elkaar uit moeten kunnen komen. Zomereen het vervolg van de wedstrijden van gisteren. Even naar de actualiteit. De wedstrijd die bezig is op dit moment. De slotfase. Herakles tegen NAC. Frank Wilaert zit diep in de blessuretijd. We krijgen er drie minuten bij. Bouwman moet even naar de zijkant. Is geblesseerd geraakt aan zijn hoofd. Heeft een behandeling achter de rug. En dus NAC eventjes in die slotfase. Met tien man. En Breda gaat zich steen en benen beklagen na afloop. Het is nu 2-1 voor Heracles, maar in Breda gaat iedereen en met recht trouwens steen en been klagen over de gegeven penalty waar uiteindelijk de 1-1 uit tevoorschijn kwam en uh, waarna Herakles het heft in handen nam en de wedstrijd ook helemaal overnam. De drie punten ook mee, uh, meeneemt de kleedkamer in en die gewoon dus lekker in eigen huis houdt. Het is geen goede wedstrijd geweest en Heracles probeert er een, na die 1-1 en na die 2-1 met name ook nog wel wat van te maken maar dat is nogal laat en het lukt ook niet echt en dat is het beeld van de wedstrijd. Sowieso. Herakles heeft het wel geprobeerd. Maar het is allemaal niet heel erg gelukt. En Nak heeft daar toch veel te weinig tegenovergesteld. Wel weer na die 2-1 een paar aardige mogelijkheden uh, gehad. Ter horst. Na een vrije trap kopt die bal bijna binnenkant paal binnen in zijn eigen doel. En vlak daarna Bottekien uit de corner. Die volgt ook weer twee standaard situaties. Dus die uh, daar bijna pas weer verrast. Maar die had een uh, fantastische reactie. En hield daarmee voorlopig de drie punten voor Herakles. Nu op de counter. Moet Herakles eruit gaan komen. Is het Pedro zojuist ingevallen. Die gaat voor zijn kans. Hij maakt zijn debuut. Overgekomen van Ahead Eagles. En na die poging van Pedro. Die strandt in de verdediging van NAC. Zegt scheidsrechter Sanders: "Het is afgelopen. In Almelo is iedereen blij. Want de drie punten blijven gewoon voor Herakles. Die blijven dus gewoon hier. En bij NAC. Neem van mij aan. Zometeen gaat iedereen het alleen maar hebben over die penalty. Die die wedstrijd uiteindelijk omkeerde. In het voordeel van de Almeloers. En uh, met recht zou ik willen zeggen. Maar goed, het was alles behalve goed vandaag in Amelo. 2-1 werd het voor Heracles. En met deze overwinning komt Heracles op vier punten uit twee wedstrijden. NAC blijft na twee wedstrijden puntloos. Het voetbal van gisteren vervolgen wij met Feyenoord tegen Rode JC. Het werd 3-0 bij de rust 101 het 1-0... door een prachtig doelpunt van Jerson Cabral. Het werd 2-0 na de rust op Ver en 3-0 door opnieuw Cabral. De Kuip zinderde gisteravond. En dat was lang geleden. De man die een groot aandeel had in een mooie Rotterdamse avond was Jerson Cabral. Twee doelpunten... En en een assist. Het leverde een grote glimlach op bij de aanvallen van Feyenoord. Ja, absoluut. Je weet uh, waarvoor je staat in de wedstrijd. Gewoon je tegenstander uitschakelen en uh, proberen belangrijk uh, te zijn voor het team. en Doelpunten te scoren, assist geven. En dat is vandaag uh, bij de geluk. Dus. Twee overwinningen: een doelstel van vijf doelpunten voor en nul tegen. Feyenoord naar tweede duel als in de Eredivisie. Trainer Ronald Koeman is een gelukkig mens.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 Feyenoord lijkt de woorden van Koeman, die vooraf verkondigde... dat zijn ploeg in thuiswedstrijden het publiek en het eh, stadion... als extra stimulans moet gebruiken, te hebben begrepen. En ook Roda-trainer Van Veldhoven voelde de drive bij de thuisploeg. Nee, we hebben gewoon veel te weinig getoond. En uh, we zijn ook een stukje gepakt op, uh, op enthousiasme. Ik vond bij hun veel meer drive. En zeker na de 2-3-0 uh, voelden zij ook die wedstrijd dus binnen... en gingen ze nog bevrijder spelen, want je zag wel een kwartier voor de rust dat je erin iets meer aan het drukken was zonder extreem veel af te dwingen. Maar daarin kwam je al een stukje verder. Maar wij hebben eigenlijk naar voren toe nooit ook niet uh, Feyenoord in de problemen kunnen brengen. Nou, trainer van Feyenoord, Mario Been, sprak voor het eerst na zijn vertrek. Op uh, Eredivisie Live zei Been dat hij teleurgesteld is in Martin van Geel. Hij vindt dat de technisch directeur niet goed heeft gehandeld... toen hij een paar weken geleden door de spelers werd weggestemd. Van Geel had eerder naar hem toe moeten komen. Dan had de stemming nooit plaats hoeven vinden, zegt Mario Been. Volgens de trainer had hij dan nog het gesprek met de spelers aan kunnen gaan. PSV tegen RKC werd gisteravond 1-0. Die stand was bij de rust al bereikt door een doelpunt van Dries Mertens. De eerste zege van het seizoen is dus binnen in Eindhoven... maar PSV speelde een zeer, zeer matige wedstrijd. Trainer Rutte kent een moeilijke start van het seizoen. Ontevreden spelers en morrend publiek. En dan is goed voetbal ook nog eens ver te zoeken.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 Onder die ontevreden spelers bij PSV bevinden zich onder andere Engelaar... die ziek was, en Erik Pieters. De linksback staat nadrukkelijk in de belangstelling van Newcastle United. Technisch directeur Marcel Brans daarover. Nou ja, Het is lang via agenten aan maar afgelopen vrijdag... heeft de club zich gemeld bij ons dat zij geïnteresseerd zijn. Ja, op dit moment hebben wij aangegeven dat wij niet echt staan te springen... voor een transfer. We hebben net zijn contract verlengd afgelopen januari... Dus alleen als er uh, ja, heel veel geld op tafel zou komen, dan moet je erover na gaan denken. Maar dat is op dit moment nog niet het geval. En dan is er ook nog Wilfred Bauma, Hij had weer een basisplek nadat hij vorige week werd gepasseerd door Fred Rutte. Maar inmiddels heeft PSV wel Timothy de Rijk gecontracteerd van Adel Den Haag. Een motie van wantrouw aan het adres van Bauma, zou je zeggen? <laughs> ah, vind ik jammer dat je dat zo zegt, Maar dan zou er zou sowieso wel uh, een andere verdediger bij komen. En uh, ik ben alleen maar blij dat hij komt, dus... Uh...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 Maar in ieder geval uh, waren we veel op hun helft. En uh, ja, dat, uh, dat is uh, soms wel eens onwerkelijk bij PSV uit. En dan Vitesse tegen VVV. Het werd 4-0 bij de rust onder 2-0. Van Ginkel 1-0, 2-0 Meeuwis in eigen doel, 3-0 Boni en 4-0 Chanturia. Wat een speler. Vitesse was in de eigen Gelre veel sterker dan VVV. De Arnhemse supporters kregen voetbal te zien... zoals ook trainer John van der Brom dat dit seizoen voor ogen heeft. Ja, alles wat, ja, wat voetbal mooi maakt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 Tegenstander kan meer kwaliteit hebben en daar heb ik ook totaal geen probleem mee. Maar dan moet je daar uh, een bepaalde andere kwaliteit tegenover zetten. Bijvoorbeeld mentaliteit. En de wedstrijdmentaliteit van de ploeg was vandaag niet op niveau. Brengt ons bij de stand. Feyenoord is koploper met zes punten uit twee wedstrijden. Ook Twente heeft de volle winst uit twee wedstrijden zes punten dus. Derde staat Vitesse vier uit twee. Vierde Herakles ook vier uit 2. En vijfde Ajax drie punten uit één wedstrijd. Onderin FC Groningen, NAC, Excelsior en De Graafschap allemaal nog puntloos. NAC dus zelf al na twee wedstrijden. Het programma voor vanmiddag zometeen om half drie Ajax Heerenveen... en FC Utrecht tegen De Graafschap. En straks om half vijf hebben we ook nog FC Groningen tegen ADO Den Haag. Morgenavond wordt nog gespeeld NEC tegen Excelsior. We gaan weer eens even naar de MotoGP in Brno. Hans van Lozenoord. Nou, wat de eerste plaats betreft is het niet erg spannend, want uh, Casey Stoner gaat ruim aan de leiding, bijna 7 seconden voorsprong. Voor maar die tweede plek, daar gaat het om op dit moment. Andrea Dovizioso heeft hij in bezit, maar hij wordt bedreigd door Marco Simoncelli. Beide Honda-coureurs zijn Jorge Lorenzo voorbij gegaan en Lorenzo heeft het moeilijk. moeilijke rijdt in de vierde positie. Achtervolgd door Ben Spies, zijn eigen teamgenoot, die zit er nauwelijks een seconde achter. En daarachter weer Valentino Rossi en Alvaro Bautista. Allemaal heel dicht bij elkaar, Het is een bijzonder spannende wedstrijd. Waarbij aangetekend moet worden dat uh, Lorenzo als enige van alle toprijders gekozen heeft voor een wat zachtere voorband. Die waarschijnlijk toch wat sneller gaat slijten dan de hardere banden waar de andere rijders voor gekozen hebben. En van Ben Spears, waarvan niet zeker is of die het tempo de hele race kan volhouden. Hij heeft last van een afgeklemde zenuw in een van zijn armen. Heeft uh, daardoor op een gegeven moment toch een vrij dood gevoel in zijn armen. En dat kan tot problemen leiden, zeker tegen het einde van de wedstrijd. Maar Casey Stoner heeft daar geen last van. Die lijkt op weg naar zijn Zesde zege in het uh, huidige seizoen. En daarmee zou hij zijn voorsprong kunnen ver uh, vergroten tot meer dan 25 punten op tweede man. Gorger uh, Lorenzo die alle zeilen bij moet zetten om nog op het podium te komen. Maar dan moet hij wel zowel Dovizioso als Simoncelli nog voorbij. Radio 1. Het NOS Journaal. Exact half drie de punten met Mark Visser. In de buurt van Rotterdam zijn op de snelweg weer auto's beschoten. Waarschijnlijk zijn het vier auto's en de bestuurder van één van de wagens heeft aangifte gedaan. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. De dader van de Noorse aanslagen Anders Breivik is met nieuwe details gekomen over de schietpartij op het eilandje Uteja. De Noorse politie wil nog niet zeggen wat hij precies heeft gezegd. Breivik werd gisteren bijna acht uur onder zware politiebewaking aan een touw over Uteja geleid. Dat was volgens de politie een zinvolle reconstructie... omdat Breivik nieuwe ding, zich nieuwe dingen wist te herinneren. In de Syrische havenstad Latakia zijn opnieuw hevige gevechten... tussen regeringstroepen en betogers. Daarbij zijn volgens verschillende bronnen zeker twintig doden gevallen. En de politie van Rotterdam heeft een vrouw van dertig bevrijd... die een week lang tegen haar wil was vastgehouden door haar ex-partner...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 ANWB Verkeersinformatie file op de A13 Den Haag Rotterdam... tussen Afrit Berkel en Roderijs Een Knoop het Kleinpolderplein, 2 kilometer. Ook 2 kilometer op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... voor Knoop het Kleinpolderplein. Dat komt door de werkzaamheden aan de A20 die nog dit weekend zijn. Op de N200 Haarlem richting Zandvoort... staat 4 kilometer file door bezoekers aan het circuit van Zandvoort. En daardoor ook op de N201 uit Hoorn richting Zandvoort... een file van 2 kilometer. En Erwin, is de eerdere melding van de spookrijder inmiddels ingetrokken? Die is inmiddels ingetrokken, ja. Dankjewel, Erwin. Jo. Sportradio NOS, op één. NOS Radio. Langs de wedstrijden van half drie, daar gaan wij ons op richten. Ajax tegen Herveen Bastigler. De bal rolt in een handvol seconden in de Amsterdam Arena, die vandaag op de dag af 15 jaar bestaat. Alleen dat is al reden voor een klein feestje, hoewel sommige mensen daar vermoedelijk anders over zullen denken. Ajax en Herenveen. Ajax zonder Vertongen nog altijd die nog altijd last heeft van zijn lies niet kan spelen. Blind blijft staan naast al de wereld en en dat valt wel op zonder Boilersen die op de bank moet plaatsnemen. De linksback bij Ajax is vandaag Fernan Anita en dat heeft ongetwijfeld te maken met de aanwezigheid voorin bij Herenveen van Narsing die snel is en Frank de Boer hoopt met Anita een beter antwoord op Narsing te hebben. Bij Heerenveen geen janmaat rechts achterin, want hij heeft last van zijn hamstring. Wel Doken Schmid. Dat klinkt Duits, maar dat is heel Fries. Een jongen die geboren en getogen is in Heerenveen. jonge verdediger, hij is namelijk pas 19 jaar oud. Speelt al vanaf zijn achtste bij de club en mag dan nu in deze grote wedstrijd dan zijn opwachting maken. Speelde vorige week al één minuutje mee, dat was zijn debuut. En nu mag hij ingooien, Doken Schmid. En dan gooit hij naar Niemand, want hij weet het niet. Ja, toch, het is gelukt. Na Djuri iets En zo heeft Heerenveen de bal in de eerste fase van deze wedstrijd. Nu met een diepe bal op Dost. Dat is natuurlijk ook nog een verhaal. Hij hier met Heerenveen. En Heerenveen heeft het bal bezit via de linkerkant van het veld. Anderhalve minuut gespeeld. 0-0 stand in de Amsterdam Arena. Ajax-Heerenveen. Mooi affiche. Ja, mooi affiche. Geldt ook. Enigszins vinden wij toch wel. Voor Utrecht tegen de Graafschap. We zijn nu naar beide ploegen. Rachter niet Niemeijer. 7 ja, zeven seconden aan de gang. 0-0 nog de stand in de Galgenwaard. Een minuut stilte geweest voor alle supporters van Utrecht die het afgelopen jaar zijn overleden. Dat schijnt hier traditie te zijn. Ik had het nooit eerder meegemaakt. Maar de bal rolt ook hier inmiddels met op doel een 42-jarige keeper bij Utrecht. Meteen maar de oudste speler uit de clubhistorie, Rob van Dijk, als opvolger van de vertrokken Michel Vorm. En dan hebben we ook nog de entree van Alexander Gern. De miljoenen aankoop, de duurste speler uit de clubgeschiedenis van Utrecht. Hij kan spelen en is terug van de schorsing die hij had opgelopen in de Zweedse competitie. Daar in de laatste wedstrijd die hij toen speelde. Balbezit voor de Graafschap, een paar meter voor de middenlijn. Het is een 4-4-2 bij de Graafschap. 4-3-3 aan de kant van Utrecht. Balbezit achterin en uh, inmiddels de bal in de laatste lijn bij Van der Pavert. Die vorige week nog scoorde tegen Ajax. De 4-1 nederlaag aan het einde van de rit. En daar schoot de Graafschap toen niet zoveel mee op. De doelman heet uh, Joost Terol. Hij speelde ook bij FC Utrecht. Hij heeft de bal in het strafschopgebied van de Graafschap. De ploeg die dus op nul punten staat. Utrecht pakte een puntje bij VVV. 0-0 gelijkspel. En heeft dus uh, in ieder geval de kop eraf. Zo zou je kunnen zeggen. Aan de rechterkant van het veld. Balbezit voor de Graafschap. Bal gaat de middenlijn over. Maar aan Rozen voorbij. Dan is daar Azare. Paasje de diepte in richting Tommy Oor. Maar die bal komt niet aan. Wordt onderschept door Vito Vormgoor. Ergens in de buurt van de cornervlag aan de overkant van het veld. Over de zijlijn getrapt door ook al deze oude speler van FC Utrecht. Ingeleverd bij Oor. En aan de zijkant Azade. Die moet gaan zorgen voor de opbouw. Krijgt de bal bij Lenski. En dat doet hij allemaal na een kleine 1 minuut 50 spelen in de gewaard, Die maar matig is gevuld vind ik. Althans niet stampvol. Zeker niet 0-0 de stand. De zesde en laatste etappe in de Eneco Tour. Sebastian Timmerman. Het is een leuke etappe tot nu toe. 87 kilometer nog te rijden. En de kopgroep is eh, nog maar 1 minuut en 5 seconden vooruit... ten opzichte van het peloton. Maximaal hadden ze dus 3 minuten. De groep met eh, Juan Antonio Flecha, met Matthew Wilson... met Bellotti, Stibar, Trentin. Veugelen hebben we nog herkend, Izaitchev en Perez, Maar ze zijn niet meer met 12 man. Want op de IJzerbosweg werd er in die kopgroep... behoorlijk hard omhoog gereden, eh, met name door Frederic. Rick Veugelen, maar in het peloton ook Lars Boom goorde daar de knuppel in het hoenderroch. Kreeg met zich mee van Leijen, Joost van Leijen. Die het ook heel goed doet. Staat zesde de Nederlander van vakantielijn het klassement. Philippe Gilbert, de nummer twee, sloot aan. Dus sloot de leider in de Eneco Tour... Ed van van Hagen ook gelijk mee aan. Miller, Gerdeman. En dat groepje reed eventjes voor het peloton uit. Inmiddels is dat peloton wel weer groter geworden. Is dat groepje ook weer teruggepakt. En uh, is het uh, vooral de ploeg van Omega Farmer Lotto... die het uh, tempo aanvoert. De ploegenoten van Gilbert dus. Maar het betekent dat wel dat Silber wellicht strakjes wat van plan is. De twaalf seconden probeert hij, wil hij gaan wegwerken die die achter staat op Edvard Boas Sonhagen. De kopgroep dus nog met 1 minuut en 5 seconden vooruit. Ze mogen nog even rijden. 86 kilometer, dus zijn er nog te rijden. Betekent dat we in de buurt zitten van de Hulsberg. Maar de laatste melding stond 2-0 voor de Pioniers tegen Neptunus. Nog veel veranderd, Annie. Uh, in de stand niet het wandelen. nog altijd 2-0. Eerste helft vierde inning. Het uh, is uh, het Hoofddorpse Pioniers dat aan de slag staat een man uit. In de anderhalve competitie, ik zei het al eerder, drie keer tegen elkaar. En dan de nummers 1 en 2. Aan het eind van die competitie spelen de Holland-series. En uh, dat gaat om het kampioenschap van Nederland. Uh, pioniers sterker omdat de pitching heel goed is van Eddie Akoin. Een uh, hele goede werper die pas één honkslagje en één man op de honken tegen heeft gekregen. Van de slagploeg toch de sterke slagploeg van Neptunus. Aan aan de andere kant pioniers in de vorige slagbeurt, in de derde inning. Maar is vier honkslagen op rij. En dat betekende twee punten voor de hoofddorpers. En die staan dus nu dus weer aan slag. Nog niemand op de honken, wel een man uit. En Serginio Cruz is de slagman. Even een balletje van Greg Anderson meenemen. De Australische werper die ooit nog in het Australisch Olympisch honkbalteam heeft gespeeld. Die bal was naast de plaat. Hij heeft ook in Amerika gehonkbal. Het is geen harde bal pitcher. Hij moet het hebben van zijn curveballen en van de zogenaamde Off speed, dus steeds veranderen van snelheid. En daar moeten de slagmensen problemen mee hebben. Maar dat heeft Pioniers tot nu toe niet gehad. En ook zijn uh, uh, off-speed pitches die werden heel hard uh, geraakt af en toe. Twee slag, twee wijd voor Kroes de slagman. Die laat het balletje lopen. Is te laag beoordeeld door scheidsrechter Oosterling. En dus uh, is het een volle bak. Drie wijd, twee slag. We zitten eerste helft vierde inning. Eén man uit, Pioniers aan slag. En staat ook nog met twee man voor tegen Neptunus. Nog een kleine vier rondjes te gaan in Brno in Tsjechië bij de MotoGP. Hans van Lozenoord. Ja, toch spanning hoor, om die tweede plaats. Er wordt weliswaar niet veel ingehaald, maar de rijders rijden zo kort op elkaar... dat het kleinste foutje van degene die voor je rijdt... meteen afgestraft kan worden door een inhaalactie. En ja, daarbij is het toch opvallend dat Valentino Rossi nu op de zesde plek rijdt. En eh, ja, de afstand ten opzichte van, van de koploper, Casey Stoner, is dan misschien wel groot... maar niet ten opzichte van de man die op de tweede plek rijdt, Andrea Dovizioso. En dat komt allemaal omdat Rossi wat meer vertrouwen in die motorfiets heeft. De technici van Ducati hebben aan de voorzijde... van de motor bij de voorvork het nodige veranderd waardoor hij wat harder de bochten in kan sturen Rossi wat meer vertrouwen heeft en dat heb je nodig zeker op een circuit als Brno waar toch vrij veel snelle bochten zijn die elkaar opvolgen en ja dan kunnen er misschien de successen in de tweede helft van het seizoen dus veel komen voor Ducati en voor Valentino Rossi een valpartij is er overigens geweest van Alvaro Bautista de Spanjaard. die verloor daardoor zijn zevende positie er zijn nog drie ronden te rijden nu de voorsprong van stoner is bijna acht seconden op Dovizioso Ajax tegen Heerenveen in de Arena. Bas tegen 0-0-7 minuten gespeeld. Ajax is beter. Ajax is gevaarlijker geweest. Ook al een paar mogelijkheden gezien. waarvan de voornaamste eigenlijk was van Boerichter vroeg in de wedstrijd. Nu wordt Soulemani weggestuurd door Theo Jansen, maar kan hij net niet bij de bal komen. Tegen zijn oude club hoor je er dan bij te zeggen. Voor 16 en een kwart miljoen kwam hij hier naartoe. Weet u nog? Boerrichter nu voor Ajax. Ziektes vanaf de linkerkant. Voorzet komt. Suleimani kan er net niet bij. Vanaf dan gaat Erik dan schieten en die jaagt de bal een meter over. Zoveelste mogelijkheid voor Ajax. De grootste kans, want daar begon ik eigenlijk mee. Voor Boerrichter al na drie minuten. Die uh, handig met een solo langs twee man ging vanaf de linkerkant. En toen een keer probeerde te schieten. Dat schort werd geblokt. Toen kwam de bal weer voor zijn voeten. En toen had hij eigenlijk weer moeten schieten. Maar durfde hij niet meer. En wilde hij de bal afleggen richting de strafschopstip. Maar daar stond niemand van zijn ploeg. Het was eigenlijk de grootste kans. Twee vrije schoppen nog gezien van Theo Jansen. Eén op het doel gered door Van der Bussen. En één met een aardige variant. Bij de tweede paal op het hoofd gelegd van Siem de Jong. Die hem dan weer voor het doel kopte. Maar uiteindelijk stond daar wel een rommelige situatie. Maar echt gevaarlijk werd het niet. Blind aan de bal. Die kan pasen. En doet dat in de richting van Eriksen. Terug naar Blind. Terug voor de middenlijn. Dan Furnen en Anita. Die wordt opgejaagd door Narsing. Die twee krijgen dus met elkaar te maken vandaag. En dan wordt in het centrum wat ruimte gevonden bij Alderwereld. Die kan pasen naar Jansen. Nee, daar gaat de bal langs. Gaat in de richting van Eriksen. Eriksen terug naar Anita. Aan de linkerkant zou Boerich eraan gespeeld kunnen worden. Maar het gaat via het centrum. Siktorsson Nog niet echt in het hoofdstuk voorgekomen. Wil de bal even aanraken. Kaatst hem terug op de eigen helft. En via al de wereld bouwt Ajax rustig verder. Alle mensen op de helft van de tegenstander. nu. De diepe bal op de Jong wordt weggekopt. Door de verdedigers van Herenveen met Kruiswijk in dit geval. En dan wordt door Breu de bal verder naar voren getrapt. In de richting van Azaidi die hem keurig kan binnenhouden vanaf de linkerkant van het veld. Probeert om van de wiel voorbij te komen. Dat lukt eigenlijk maar half. Inhouden, dan naar buiten, dan toch maar weer naar binnen. Van de wiel met een tackle is eigenlijk te laat. Dan kan Azaidi het spel verleggen naar de andere kant van het veld. Waar Narsing zich dan verslikt in. Anita en Ajax gewoon mag gaan ingooien. 0-0. 9 minuten op de klok. Ajax beter en gevaarlijker in de wedstrijd tegen Herenveen. De Kings, die veel samenwerkte met Amy Winehouse, samen met Sharon Jones uit 2009 en Chasing Pirates. We gaan naar Hans van de finish in Brno. Ja, die zit eraan te komen. We zitten in de laatste ronde. En ja, Casey Stoner heeft eigenlijk deze wedstrijd volledig gedomineerd. De Australiër kijkt nu even over zijn linkerschouder. Maar hij ziet helemaal niks. Ja, alleen een stukje asfalt. Want van de concurrentie is helemaal geen spoor te bekennen. Die zitten ook op meer dan 7 seconden. En met de heuvels op dit circuit, ja, dan blijf je nog wel eens snel ergens achter hangen. En dan uh, kun je de achtervolgens niet zien. En dat is maar een goed gevoel ook voor Stoner. Die zijn leiding in het kampioenschap verder gaat uitbreiden. Op de tweede plaats hebben we dan... Uh, in ieder geval Andrea Dovizioso, zijn teamgenoot. En die snoept natuurlijk kostbare punten weg voor de neus. Van Jorge Lorenzo, die zich in vierde positie bevindt. Daartussen rijdt nog Marco Simoncelli, de man die dit seizoen voor zoveel optie heeft gezorgd. Maar eigenlijk, en dat moet toch een hele bijzondere constatering zijn... na al die ophef en al die snelste trainingstijden... nu zijn eerste podiumplaats gaat pakken in de MotoGP. Daar, hij klapt even voor zichzelf, Kees, bij de handen van het stuur daarvoor. Hij wint hier de grote prijs van Tsjechi als tweede wordt. De zo derde Simon Shelley, vierde Lorenzo. Een grote teleurstelling voor de wereldkampioen. Vijfde wordt Ben Spies en nu komt uh, Valentino Rossi binnen op de zesde plaats. En Dat geeft al aan hoe gering de verschillen zijn in deze klasse aan de finish. We nemen nog even de zevende man mee, Nicky Heden. Achtste is het Colin Edwards en negende de Japaner Hiroshi Aoyama. Over veertien dagen gaan we verder met de MotoGP op het circuit van Indianapolis in de Verenigde Staten. Ajax, Heerenveen. Is het eenrichtingsverkeer Bas? Ja, dat is het. 13,5 minuut lang. Nu eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd staat Heerenveen met veel mensen op de helft van Ajax. Het is nog altijd 0-0. Ajax heeft drie mogelijkheden gekregen. Allemaal in de eerste 5, 6 minuten van de wedstrijd. Nu komt de bal in de richting van het doel van Vermeer. Oh, Elm knap weggedraaid en dan veel te gehaast geschoten. Hij is met een handige beweging waarmee hij de bal aanneemt. Die komt vanaf de linkerkant. Eigenlijk in één draai ook zijn tegenstander al de wereld kwijt. Dat is knap, al de wereld zat even op het verkeerde been. Maar het schieten laat dan vervolgens hevig te wensen over. Maar met deze poging van Elm is dat doel van Vermeer nogmaals weliswaar meters te hoog gezocht. Maar toch voor het eerst in beeld geweest. Want van Vermeer zou je de eerste 13 minuten hebben kunnen zeggen. Had hem maar gewisseld voor een extra aanvaller, want je hebt hem niet nodig. Want nu weet hij dat hij in ieder geval... Een diepe bal nu in de richting van een van de mensen voorin bij Ajax. Dat is een doorgelopen Eriksen. Die kan er niet bij komen. Onder druk ook nog van Doken Smit. Die jonge vleugelverdediger van Heerenveen gaat de bal over de achterlijn. En komt er een doeltrap voor Van de Bussen. Die dus op de proef is gesteld al een aantal keren. Hetzelfde geldt voor zijn verdedigers. Van wie Breuer nu de bal kort heeft gekregen. En dan een opening zoekt ver voorin. In de hoop op Dos die doorkopt op een lopende Juricic. Maar ze komen er allebei niet aan toe. Het plannetje mislukt. En de bal rolt door in de handen van Vermeer die dan uitrolt naar de rechterkant van het veld. Van de rookte van de middenlijn alweer. Jansen in beweging, Sikorson komt nu naar de bal toe. Krijgt hem ook onmiddellijk. Dan is aan de rechterkant Siem de Jong doorgelopen. Dat heeft Sikorson gezien. Daar gaat de bal naartoe. Dan moet Siem de Jong nu een voorzet geven. Dat doet hij op het hoofd van niemand. Op de voeten van niemand. Want Boerrichter bijna bij de cornervlag nu aan de andere kant. Kan daar pas de bal weer controleren. Wil dan langs de tegenstander heen een voorzet geven. Maar Smit steekt op het juiste moment een been uit. En dat betekent dat de bal over de achterlijn gaat en Ajax een hoekschop mag gaan nemen. Dat kan uiteraard voor gevaar zorgen. Eriksen en Jansen komen nu naar die bal. Normaal gesproken is het Jansen die trapt. Eriksen voor een variant blijkbaar kort. Dat betekent dat ook Narsing meeloopt om daar eventueel voor dekking te zorgen als dat gebeurt. Maar de heren we hebben nu de hoekschop inderdaad kort genomen. En Jansen met de bal aan de voet geeft hem terug aan Eriksen. Die zou nu een indraaiende voorzet kunnen geven. legt hem neer voor uh, Boerrichter die schiet. Maar we gaan snel naar de Galgenwaard. dracht naar wat gebeurt daar. 14e minuut van de wedstrijd. Voorsprong voor de Graafschap. 1-0 voor de ploeg uit Doetinchem. Doelpuntenmaker is Poupon. En hoe kan dat gebeuren? Want er is weliswaar wat ruimte om te schieten voor De Leeuw. De man die van de schorsing terug is voor het eerst speelt. Kwam van Veendam. Maar dat is een rollertje. En dan zit Poupon daar opeens tussen. En dat is uitermate handig. Het is op de rand van buitenspel overigens waar Poupon vertrekt. Het mag verder en dan schuift hij de bal keurig voorbij van Dijk. Hij onderschept dus eigenlijk die poging van de leeuw die helemaal niet gevaarlijk was. En Poupon staat recht voor de goal rond dan keurig netjes af zoals we dat wel van hem kennen. Zijn eerste goal van het seizoen. En inmiddels in de 15e minuut beland met die 1-0 voorsprong dus voor de Graafschap. Terwijl Utrecht in deze wedstrijd al vijf corners te nemen kreeg. Daar eigenlijk geen gevaar uit wist te stichten. Toch wel opvallend, al die ballen werden bij de eerste paal betrekkelijk eenvoudig weggehaald. Maar het is het eerste moment van enige dreiging van de Graafschap. En meteen is het raak voor de ploeg van trainer Andries Ulderink. Aan de andere kant van het veld nu, oor aan de rechterkant. Een vrije trap met links indraaiende bal. Iedereen staat in het strafzopgebied van de graafschap. en De bal is veel te scherp, want daar kan niemand bij. Ook centrumverdediger Nielsen niet, die daar voorin stond. De bal wordt gevangen door Teddel En die gaat hem meegeven aan Ted van der Pavert, een van zijn centrumverdedigers. Zeer verrassend, de graafschap op 1-0 voor bij FC Utrecht. Doelpuntenmaker Rijdel Poepon. Might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it! I'm Mr. Mag dat kosten, Mick Jagger, Joss Stone en consorte Super Heavy Miracle Worker. De mini Amstel Goldrace vandaag in de Eneco Eco Tour, Sebastian. Met een leuke wedstrijd tot nu toe om naar te kijken. Er is een kopgroep van negen renners waar het onrustig is. Er wordt nu ook gedemarreerd door Matteo Trentin. Dat is een hele jonge Italiaanse prof. Hij is eigenlijk pas net prof. Hij is namelijk dit seizoen ook Italiaans kampioen geworden bij de belofte. En daarna overgestapt naar de profs bij Step. En hij demarreert nu. En dat gebeurt allemaal op de grote weg. De grote doorgaande weg in de buurt van Schoonbron. Die weg ligt er nat bij. Het is van dat, van dat vieze mieze weer in Zuid-Limburg. En hij zwaait eens een keer met zijn ellebogen ten teken naar. Izaïtsef, de rust van Katusha. Dat die moet overnemen. Daarachter zit David Tenner. Die rijdt het gaatje dicht naar die twee toe. Niet Nick Nuyens. Die werd de hele tijd in de kopgroep gegeven door de koersradio. Maar dit is echt Nick Nuyens niet. Dit is David Tenner. Wel van diezelfde Saxo Bank ploeg. Nu valt het weer een beetje stil. Daarachter zit Fletcher En dan hebben we verder nog Matthew Wilson. Shdenek Stibar. De wereldkampioen veldrijden En ploeggenoot van die Matteo Trentin. rijdt ook voor Quickstep. Veugelen van uh, uh, voor Solij. had ik dus genoemd. Ruben Pires, de man die altijd wel wil aanvallen. De Bask van Euskartel. En Julien Fouchard is de Fransman van Covidis. Dat is de kopgroep van 9. Maar die kopgroep heeft nog maar 34 seconden voorsprong op het peloton. We zijn op weg naar de dode man. Want uh, nadat we de Fromberg uh, hadden gehad zijn we links afgeslagen. Als ze rechtsaf waren gegaan waren we naar de Keutenberg gegaan. Die slaan we vandaag over. We nemen de dode man. Die ligt als het ware parallel daaraan. En dan rijden we naar de Kouwberg. En dat is een belangrijk punt. Want daar is de eerste bonificatieseconde... Uh, zijn de eerste bonificatieseconde te verdienen... ligt de eerste bonificatiesprint 3-2 in 1 seconde. Dus dan krijgt Philippe Gilbert de eerste kans om wat terug te doen... en om wat af te halen van die 12 seconden die er achter staat op Boazon hagen Hij heeft in ieder geval drie man op kop gezet van het peloton. André Krijpol, Marcel Sieberg en Jurgen Roelands voeren het peloton aan. Gilbert zat in vijfde positie met Boazon hagen in zijn wiel... op weg dus naar de Kouberg. 75 kilometer afgelegd... en die negen man uh, vooraan, die hebben nog maar 36 seconden. Het wachten is op doelpunt bij ajax hier of een. Bas Tegelig. Ja, zo voelt het wel. 23 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Ajax is beter. Tempo ligt wel een beetje laag. Het is een beetje ingezakt. Vind ik eigenlijk na een heel goed begin. De eerste 6, 7, 8 minuten. Boerrichter. Wel een paar aardige acties van hem al gezien. Ook nu probeert hij om Schmid zijn hielen te laten zien. Dat lukt niet, omdat Schmid dit keer wel goed naar de bal blijft kijken... en wel opnieuw een hoekschop moet weggeven aan Ajax. Dat is de vijfde al. Dat betekent dat Theo Jansen weer overkomt. We hebben wat varianten gezien. Maar dit keer blijft Eriksen bij de bal weg. En normaal gesproken zal Jansen dan de bal proberen op het hoofd te leggen. Van bijvoorbeeld Aldewereld. Die er een minuut of vijf, zes geleden met zijn hoofd. Uit een hoekschop van de andere kant al een keer gevaarlijk dichtbij was. Toen overkopte Jansen. Kijkt. De bal ligt klaar. Ziet er zo'n kiespositie. Dat doet Aldewereld ook. De bal gaat over de twee heen en wordt dan weggekopt door Kruiswijk. Opgevangen weer door Ajax. Via Eriksen en Van de Wiel. Het gebeurt allemaal op de Herenveen helft. Los van de mogelijkheid van Elm hebben we Heerenveen daar echt niet meer gezien. Nu kopt Siem de Jong. En dat doet Siem de Jong helemaal niet zo gek. Uit de voorzet vanaf de rechterkant van de rechtervleugelverdediger Gregory van der Wiel. Komt de bal eigenlijk op zijn hoofd. Hij loopt naar de bal toe. Springt, draait in, zijn, in de lucht een beetje met zijn lichaam. Verlengt eigenlijk de bal in de hoop dat hij over de keeper heen in de verre hoek ploft. Dat lukte niet. Als het doel ietsje groter was geweest was dat wel gelukt. Want het verschil tussen laten we zeggen lat en bal zal hooguit een centimeter of 30 geweest zijn. Goede poging van Ajax. Opnieuw. En opnieuw Veen met de schrik vrij. Maar zolang het 0-0 staat zal Veen het allemaal wel best vinden. Het was zo even mooi om te zien hoe de ploeg... Eigenlijk speculeert op de counter nadat Ajax één keer balverlies leed op het middenveld. Ogenblikkelijk Juricic en Asaidi in een korte combinatie de met de bal vandoor. Dat liep uiteindelijk spaak omdat de paas van Juricic terug naar Asaidi onvoldoende was. Blind heeft de bal en paast weer naar Eriksen. En zo begint eigenlijk het hele verhaal weer van vooraf aan. Ajax valt aan en zoekt naar een gaatje. Nu is wel Boerich er even weg. Draait naar binnen, wil schieten? Nee. Heerenveen sluit de rijen. Net op tijd. 25 minuten gespeeld, 0-0 stand. Wat kan Utrecht met die achterstand tegen de Graafschap? Ragnar Niemeyer. Het is moeizaam wat de ploeg van Erwin Koeman laat zien. 24 e minuut, 1-0 de goal van Poupon. Ik zeg het nog één keer, randje buiten spel op zijn minst. Maar de goal telt en Poupon kan de bal nu niet houden. Utrecht probeert wel... Het spel te maken, mag nu gaan gooien met Zulo aan de overkant van het veld. Vijf meter voor de middenlijn. Maar kansen heeft de poel van Koeman eigenlijk nog helemaal niet uh, gekregen. En Gerndt, die miljoenen aankoop daarvoor in. Ach, wat heeft het voor zin om hem nu al te beoordelen. Maar de ballen die hij tot nu toe in zijn voeten heeft gehad. en probeerde af te spelen, ook een vrije trap daarbij. Zijn ploegenoten begrepen niet zoveel van wat Kernt allemaal van plan was. Kortom, die ballen kwamen bij niemand terecht. Een voorzet bij de Graafschap. Eigenlijk pakt niemand op. Achterin dan nog geschoten. Gepakt ook door de doelman Gregor Breinburg. Vandaag middenvelder aan de linkerkant. Hij schiet. Maar het is niet met heel veel overtuiging lastig ook om daar vanaf de punt van strafschop zoiets zo'n beetje te schieten. Utrecht laat zich de kaas van het brood eten met de Leeuw en Frenkel. Bal schiet door tot bij Van Dijk. En dus is het gevaar weg. Maar er wordt wel wat gefloten her en der in het stadion. Omdat Utrecht zijn stempel niet op de wedstrijd kan drukken. Moet worden bijgezegd dat er nog wat blessures zijn bijgekomen deze week. De plan en ook Dumouge gisteren op de training geblesseerd geraakt. Eigenlijk is hij de centrale spits. Maar hij kan niet spelen. Geraint aan de rechterkant. Goede sliding van Van der Pavert. En dan wordt de bal niet binnengehouden. Door aanvoerder Rogier Meijer van de Graafschap. En het levert Utrecht dan de zesde. Inmiddels zesde hoekschop op van deze wedstrijd. En al die ballen komen van de voet van Tommy Oor Die nu hier voor de hoofdtribune ongetwijfeld met zijn linker de bal voor de goal gaat slingeren. Achterin hangen nog Van de Madel en Zulo. En voor de rest alle koppers van Utrecht in het strafschopgebied van de Graafschap. Daar is Terrel. Weer een eenvoudig klusje voor hem. Kan de bal zo plukken en bovendien nog gevaarlijk naar voren trappen. Ook in de richting van El Hasnaoui. En El Hasnaoui nog met gevaar als hij voorbij Van de Madel komt. Maar dan lijkt hij zich in te gaan verslikken. Het blijft eenmaal voor de Graafschap in de 26e minuut. Kanovader Maarten Hermans heeft bij wereldbekerwedstrijden in Tsjechië... een halve Olympische nominatie op de K1 behaald. Onze landgenoot eindigde als 32e, maar op de opgeschoonde lijst... met per land één deelnemer kwam hij uit op plaats 16. En dat was precies voldoende. Robert Bouten en Claudia Leenders waren al eerder in het bezit gekomen... van een halve nominatie. In Praag stonden zij in de series. Zometeen het vervolg van de twee wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Ajax, HRV nog altijd 0-0 en Utrecht tegen de Graafschap 0-1... door een goal van Poupon. Eerder vanmiddag eindigde Herakles tegen NAC in 2 1 voor Heracles... En straks om half vijf hebben we ook nog Groningen tegen Aro. En zo brengt de vervolg van de Eneco Eco Tour en het Hoenbal Tot zo. En langs de lijn. Op één. Dan kom je tot twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen: twee dingen. Presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken.